zes uur NPO Radio 1 met Lara Rentsse. In het laatste half uur van Nieuws Co. de Russen zetten nu ook Westerse diplomaten het land uit. Praat ik over met de oud-MIVD-baas en vriend van Nieuws en Co. Pieter Kobelens en natuurlijk krijgt u een verslag van de onrust in de Gazastrook. Journaal. De politie in Den Haag heeft vannacht een familielid... van kroongetuige Nabil Bakali uit huis gehaald... en voor de veiligheid ergens anders ondergebracht, meldt Omroep West. Justitieverslaggever Remco Andringa zegt dat het familielid al beveiliging kreeg. Er stonden daar al agenten voor de deur, maar kennelijk heeft de politie het noodzakelijk geacht om hem acuut naar een andere plek te brengen uit veiligheidsoverwegingen. Dat het gevaar voor familieleden van de kroongetuigen extreem groot is, dat is inmiddels glashelder. Gisteren werd in Amsterdam de broer van Bakali doodgeschoten. Bakali is kroongetuige in de zaak tegen de mokro uit Amsterdam en Utrecht. Vier bestuursleden van motorclub Satudara komen morgen weer op vrije voeten. Er is geen reden om ze nog langer in voorlopige hechtenis te houden, zegt de rechtbank. De Openbaar Ministerie kan nog wel in beroep gaan. Het vijfde bestuurslid, Michel B., blijft voorlopig wel vastzitten. Hij werd in februari in Oostenrijk opgepakt en moet nog worden uitgeleverd. De vijf bestuursleden van Satudara worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, afpersing, verboden wapenbezit en drugshandel. De kerncentrales in Doel en Tianj gaan vrijwel zeker in 2025 dicht. Dat jaar werd al eerder als einddatum voor kernenergie genoemd... maar de grootste regeringspartij in België, de N-VA... wilde de centrales toch langer openhouden. Dat gebeurt nu dus waarschijnlijk toch niet... zegt deze verslaggever van de VRT. Het Goede Vrijdagakkoord is binnen voor premier Michel... Er komt een energiepact met sluiting van alle kerncentrales in 2025. Voorwaarde is wel dat er voor de bedrijven en gezinnen... voldoende en betaalbare elektriciteit blijft. Dat wordt gecontroleerd, zegt de premier. Onder meer Nederland maakt zich grote zorgen over de veiligheid van Tianj. Om de sluiting van de centrales op te vangen... zet België fors in op duurzame energie. Onder meer door het bouwen van windmolenparken in de Noordzee. Bij de mars van de terugkeer in de Gaza-strook... zijn zeker tien Palestijnen om het leven gekomen... en honderden mensen gewond geraakt... zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Rusland zet twee Nederlandse diplomaten uit. Dat heeft de Nederlandse ambassadeur te horen gekregen... op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder zette Nederland twee Russische diplomaten uit... in verband met de vergiftiging van de Russische ex-dubbelspion Skripal. De premier van Kosovo heeft zijn minister van binnenlandse zaken en de chef van de geheime dienst ontslagen. Hij deed dat in reactie op de arrestatie van zes Turken die banden zouden hebben met de Gülen-beweging die Turkije verantwoordelijk houdt voor de koeppoging anderhalf jaar geleden. Het NOS Journaal. Stoppen met de gaswinning in Groningen gaat veel banen kosten, zegt de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Vele duizenden medewerkers dreigen hun baan kwijt te raken. Mensen die uh, bezig zijn met het gas te winnen. Ja, mensen die houden zich bezig met de distributie, met de verkoop... maar ook met zeg maar, het transport. Hè, want je moet natuurlijk allerlei onderhoudswerk doen, et cetera. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt... Ja, dan praat je inderdaad over duizenden banen. De ondernemers denken dat er zo'n 10 miljard euro nodig is... om de economische klap in de regio op te vangen. Volgens de werkgeversorganisatie zijn veel bedrijven in de omgeving... betrokken bij het onderhouden van de gaswinningsinstallaties in Groningen. En voor het eerst in de geschiedenis van de 102-jarige Nijmeegse Vierdaagse... moesten militairen ook meeloten voor een startbewijs. Voor 160 Nederlandse militairen blijkt geen plaats te zijn. En dat is ironisch. De tocht begon ooit als een marcheeroefening voor militairen. In totaal kunnen er 6000 militairen uit verschillende landen meedoen aan de Vierdaagse. Het weer vanavond is het bewolkt en trekken vanuit het zuiden buien het land in. Het koelt af tot 3 graden. Morgen hier en daar een bui, soms ook wat zon en 8 tot 12 graden. Met Pasen meer regen bij een graad of 8. Kunnen we inmiddels overal doorrijden, René Passet? Bijna, Lara. Toen ik binnenkwam vanmiddag om twee uur... stond er meer dan 200 kilometer viel op de weg. En nu nog 50, dus het is echt een aflopende zaak. Op de A2 Eindhoven-Maastricht nog een kwartier vertraging tussen Knoppen-De Hocht en leende. Ook is het nog wat drukker op de A20. Hoek van Holland naar Gouda, na een ongeluk bij Rotterdam-Krooswijk. Maar dat is al van de weg. Er zat nu nog 5 kilometer, maar dat is over een kwartiertje... ook al weer verdwenen. Het blijft wel de hele dag druk rond ten Helder. Veel mensen willen naar Tessel dit weekend.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 Dat ik Zuidas. Vanaf zondag 1 april om kwart over negen... bij BNN Vara op NPO 3. Ook vandaag op Goede Vrijdag ligt het voordeel voor het oprapen bij Macro. Met alleen vandaag MSC kabeljauwfilet 1 plus 1 gratis... en 1 kilo Braziliaanse ribeye voor maar 9,95. Bekijk alle paasdagdeals op macro.nl. Betoverende landschappen, woeste zeeën en verstilde schoonheid.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 NTO Radio 1, NOS NTR. Het zijn bekende geluiden uit de Palestijnse gebieden: ambulances, protesten en rellen. Lara Gentzen. News Co. Palestijnen in de Gazastrook gingen vandaag massaal de straat op... om te demonstreren voor hun recht op terugkeer. Dat houdt in dat ze terug willen keren naar de gebieden... waar zij of hun voorouders ooit woonden. Gebied dat nu van Israël is. Bij die protesten vandaag vielen in Gaza tenminste tien doden... en vele honderden gewonden. Correspondent Arlene Gelderblom stond bij de grens met Gaza... en sprak met een Israëlische vrouw... die net aan de andere kant van die grens woont. Orit Cohen is bang dat de protesten tot een nieuw conflict gaan leiden. En dat doet haar pijn. Are there always soldiers here? Uh, no. Vanuit Kibbutz, Kfar Aza in Zuid-Israël zie je duidelijk Gaza liggen. Ook zien we de witte tentenkampen staan van demonstrerende Palestijnen. Arit Cohen woont haar hele leven al in deze kibbutz. Vroeger was de situatie compleet anders. I remember until I was uh, like uh, 15 years old, we had very very good relationship with Gaza. We used to go there to the market to buy falafel for one uh, shekel. It was very cheap. Had... Nu komt er in deze kibbutz regelmatig een raket vanuit Gaza naar beneden en zijn de inwoners bang dat de kibbutz bestormd gaat worden. There are many, many people are afraid and left, and but many people, most of the people stayed here. We are very, we trust the army, we trust the Israeli defense force. And I really don't like the way things are. Over there. Ik vind de leiders slecht in Gaza, zegt ze. Ik wil horen hoe het met de mensen daar gaat, maar ik wil geen geweld. But there one and a half million people there like me, I'm sure that want to live in peace, that want to have good relationship. It is touching you very much. Can you tell me why this makes you so emotional? So, because it's, because it's impossible to live like that. And it can be different, it was different. And when you have to wake uh, up in the middle of the night, because there is an alarm, and I have four children en ik moet beslissen welke ik one eerste moet waken om naar het schuil te gaan. Het is heel moeilijk. En ik ben er zeker also dat er ook moeders zijn die gewoon een a leven willen. Ja, zo wordt het ervaren door een Israëlische vrouw, die net aan de andere kant van die grens woont en die ook dagelijks te maken heeft met, met angst. Voor de uitzending sprak ik met antropoloog Dina Zbidat. Zij is deels opgegroeid in een Palestijnse stad in Israël... en dochter van een Nederlandse moeder en een Palestijnse vader. Ik vroeg haar of zij deze mars van terugkeer steunt... Uh, zeker, ja. Ik, sta, uh, ik vind het uh, een heel uh, belangrijk evenement wat er nu gebeurt, ja. Dit speelt al 70 jaar. De Palestijnen demonstreren al 70 jaar voor hun rechten. Wordt dat activisme eigenlijk van generatie op generatie overgegeven? Hoe moet ik dat zien? Uh, nou, meestal als Palestijn, als ze opgroeit uh, in de Palestijnse gebieden binnen Israël... Uh, het activisme of activistisch uh, bezig zijn, is deel van het dagelijkse leven. Je hebt eigenlijk vaak geen keuze. Want de bezetting uh, is echt dagelijks, heeft het dagelijks invloed. Uh, dus iedereen is daar wel, gaat naar protesten, demonstraties... Uh, is voor ons heel gemoond, gewoon traag als, uh, inhaleren. Heb ik ook meerdere keren meegemaakt. Hmm. Uh, wat kunt u mij eens uitleggen, wat willen de Palestijnen? Nou, voornamelijk, en dat laat ze dus ook zien met de Mars voor Terugkeer van vandaag, is weer de terugkeer, tech van terugkeer, wat ook in internationaal recht staat dat vluchtelingen na de oorlog terug kunnen gaan naar hun land, naar hun steden, naar hun dorpjes. Dat dat weer op de agenda komt. Dat men weer niet meer praat over 2006 als het over Gaza gaat, of 2000, of dat alles begon met Trump, maar dat het teruggaat naar 1948 en met het bestaan van de Israëlische Staat waardoor dus, uh, duizenden Palestijnse vluchtelingen doorgecreëerd zijn... die nog niet terug kunnen naar hun landen. Hmm. Gaat het ook over de situatie in Gaza? Het feit dat dat zo'n afgesloten gebied is geworden... waar mensen ja, bijna niet in of uit kunnen? Um, ja, nou, dus sinds 2006 is Gaza echt afgesloten, uh, laten we zeggen. Want daarvoor was het al, de situatie sowieso al moeilijk. Maar sinds 2006 nog moeilijker. En uh, de laatste paar jaar is het gewoon een beetje de status quo is behouden. Is, uh, het wordt niet meer over gepraat. Mm. En dit is zeker weer een gebaar van de Gazanen. Van wij zijn er nog, we zijn nog bezig, we, we leven. En er moet iets veranderd worden. We moet, er moet over ons gepraat worden. Laten we even terugkeren naar het begrip mars voor terugkeer. Hè? Want u had het al over, Ja, dit speelt al zo lang. Um, hoe realistisch is dat op dit moment? Um, en dan denk ik natuurlijk ook aan de ontwikkeling in de Verenigde Staten. De komst van een president die um, meer lijkt te hebben met de belangen van de Israëliërs. Voor de Palestijnen was dat altijd een van de belangrijkste dingen. Maar we hebben al gezien, ook met de, de peace talks... dat nu al een paar jaar stilstaat. Maar meestal, als de Palestijns en Israëlische leiderschap samenkomen... wordt de terugkeer opzij gezet. En gaan ze het wel hebben over Jeruzalem, over de settlements... maar niet over de terugkeer. Mm -hmm. Dus de meeste Palestijnen zijn er wel echt van bewust... dat het morgen of overmorgen ze niet kunnen terugkeren... naar hun steden en dorpjes die vandaag binnen Israël bestaan. Maar qua realistisch is het wel echt een, een, een grote stap om de terugkeer weer op de agenda uh, te zetten en dat we het erover moeten hebben en dat het dus begon in 1948 en dat er dus in nou, vooral dus in Gaza 70% van de Gazanen zijn vluchtelingen uit uh, dorpjes die vandaag uh, binnen de Israëlische grens liggen. Oké okay. en nu heeft Hamas zich ook ja, toch uh, gekoppeld aan dit protest. Wat betekent dat voor de beeldvorming? Ja, nou inderdaad. Uh, dus dit was echt een initiatief uh, van een, uh, nou, een comité. dat werd opgericht door verschillende partijen, activisten, maar ook bewoners en burgers. Um, en Hamas heeft dus ook gezegd van, uh, tegen de mensen: van, laten we naar de grenzen gaan. laten we gaan, uh, gaan lopen voor, voor de terugkeer. Ik persoonlijk denk dat vooral uh, de, ja, de Hamas-leiderschap. weet dat ze dit niet tegen kunnen houden. Dus ze moeten maar meedoen. Heel veel Palestijnen zijn tegen uh, Hamas in, in de zin van dat ze corrupt zijn, uh, ze proberen ook echt uh, de macht in hun handen te houden in Gaza, wat ook makkelijker wordt omdat Gaza helemaal afgesloten is van de rest van de wereld. Maar aan dezelfde kant wordt uh, als de Palestijnse leiderschap ook echt staat achter de rechten van de Palestijnen, zoals de terugkeer, krijgt dat ook weer heel veel respect. Het is meer die beeld in internationaal wordt Hamas natuurlijk altijd gezien als nou ja, een uh, negatieve groep of het meer een terroristisch wat ook heel erg gebruikt wordt door Israël en overal wordt gekopieerd en ik denk dat we daar heel erg uh, uh, voorzichtig mee moeten zijn. Uh, Hamas is een van de partijen, nu de grootste partij in Gaza. En het heeft een negatieve beeld, vooral in het Westen. Uh, maar dit is dus een initiatief voor door Palestijnen, duizenden Palestijnen... die zelf de straat opgaan, die zelf zeggen... wij zijn hier, we bestaan en we willen wat doen. Uh, en het, we moeten het echt loskoppelen van die negatieve beeld... die Hamas heeft, vooral in het Westen. Hoe kijkt u naar de ontwikkelingen van vandaag? De doden uh, en gewonden die zijn gevallen bij het protest? Ja, nou, ik vind het uh, weer heel pijnlijk. Maar Palestijnen weten op het moment dat ze zeggen... wij gaan wat doen, dat ze ook weer mensen zullen verliezen. En ik vind het een heel pijnlijk idee dat mensen weten... dat ze dus levens zullen verliezen door alleen maar de straat op te gaan... en te zeggen wij bestaan. Maar het is een keuze die je eigenlijk niet hebt. Want anders ga je toch langzaam dood. In, vooral in Gaza. Er is niks. Dus thuis blijven zitten en niks doen is geen optie. Maar als je dus wel wat doet, weet je dat er die risico is... Uh, dat je neer wordt geschoten... Ondertussen lijkt het dodental op te lopen na de rellen van vandaag. En ook het aantal gewonden neemt toe. En dat is dus op dag één van protesten die nog zes weken moeten gaan duren. Je hoorde antropoloog Dina Zbidat, deels opgegroeid in een Palestijnse stad in Israël... en dochter van een Nederlandse moeder en een Palestijnse vader. Met René Passet, nog met de verkeersinformatie. Tja, dan moet ik wel snel zijn als ik nog wat veel voorlees. Want <laughs> het is bijna gedaan, Lara. Nog acht files, het uh, verbrokkelt voor mijn ogen. Wel was er zojuist een autobrand op de A16 Rotterdam Breda... bij de Van Brinoorbrug. Dus daar loopt het nu vast op de parallelbaan. Het blijft nog wat druk rond Ten Helder op de N250. En er rijden minder treinen tussen Kampen Zuid en Zwolle. Dat heeft te maken met een kapotte trein. We herkenden het vast met uh, Tachi, nummer uit 1988. Hetzelfde jaar, goed jaar, uh, dat we Europees kampioen werden met voetbal. Zo, het gaat altijd tijd snel. Wat is dat, lang geleden. Elke dag verwelkom ik op deze plek... een vaste gast die vanuit zijn of haar vakkennis kijkt naar het nieuws. Vandaag is dat Pieter Kobelens, oud-directeur... van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, de MIVD. Pieter, goedenavond. Goedenavond, Lara. We gaan het hebben over de diplomatieke rel tussen Rusland en het Westen. De Russen zetten als reactie op het uitzetten van Russische diplomaten... eerder deze week vandaag zelf een serie diplomaten uit... onder wie twee Nederlanders. Verbaast jou dat? Nee, dat concept dat draait al tientallen jaren zo. Als het ene land het tien uitgooit... dan uh, is de, de maatregel van het andere land exact hetzelfde. Dan gaan er ook tien van de ander uit. Dus daar is helemaal niks nieuws aan. Dat is oog omhoog, tand om tand eigenlijk. Absoluut. Wat heeft Poetin hiermee te winnen? Nou ja, het is een beetje, dat, is, dat is natuurlijk allemaal een beetje um, ja, gebaseerd op aannames. Maar um, het, het gekke in uh, de laatste twee situaties met de spionnen die die vergiftiging heeft, Ik denk gewoon met, met, met Pallodium en dan nu werkt hij met zenuwgas. Dat zijn toch wel hele aparte manieren om iemand dood te maken die je niet leuk vindt. Ja. Vroeger had je nog uh, de goede oude, tussen aanhalingstekens, verkeersongelukken. Of net zoals de broer uh, van Schipal, die waarvan men niet precies weet hoe hij om het leven gekomen is. Maar het lijkt erop alsof hij, of men wil en zijn wetens toch aandacht wil trekken voor, ja, voor, deze, voor deze moorden. Ik kan niet zeggen dat hij geprobeerd heeft het zo onopvallend mogelijk te doen... en dat hij op het nippertje betrapt is. Nee, nee want ze kiezen iets wat ook herleidbaar is naar, naar Rusland. Ja, hij heeft zenuwgas uh, gebruikt na verluid. Uh, dat, is, dat is niet zomaar iets. Dat kun je niet zomaar in een flesje uh, in je schuur uh, bewaren en er iets leuks mee doen. Bovendien loop je direct de omgeving behoorlijk gevaar. Het is ook een jammerlijke dood als het uh, tot slagen komt. Het gold destijds voor de die natuurlijk ook. Mm. Uh, dus het, moet, het kan niet anders zijn dan dat hij, uh, of dat men bewust gekozen heeft om hier aandacht voor te krijgen. En dat het herleidbaar is. Ja, dat had hij ook van tevoren kunnen weten. Ja. Is er trouwens nog een kans wat jou betreft dat Poetin gelijk heeft? Dat Rusland niets te maken heeft met de aanslag op deze dubbelspion? Je kan het nooit helemaal uitsluiten als andere boosaardige landen... geprobeerd hebben Rusland in een kwaad daglicht te stellen. Maar ja, ik geloof dat er gezien alle andere dingen die Rusland gedaan heeft... nou niet echt noodzakelijk is. Ik denk naar de Krim, de Oekraïne, optreden in Syrië uh, met cluster munitie, uh, De manier waarop men getracht via tracht via het internet... Uh, zaken te beïnvloeden in aan andere landen... dat die voldoende negatieve aandacht heeft. Anders had hij al die negatieve uh, handelsmaatregelen die tegen zich had. Het voelt een beetje, daar hoor je mensen wel eens over... dat de spanning van de Koude Oorlog weer terug is. Alleen is dit een totaal andere manier. Hè? Het, is, het lijkt een soort hybride oorlog die die voert. En heb je gelukt dat je met een Koude Oorlog veteraan spreekt? Want ik ben in de 70 jaren begonnen om de Russen tegen te houden. Mm -hmm. Wat overigens gelukt is, laat daar geen mis van zijn. Ja, ja nee, dat is goed dat je dat even zegt. Dat je dat goed even onthoudt. <laughs> uh, maar het grote verschil met toen is dat hij nu op alle vlakken... net iets uithaalt waar hij toch de dans mee ontspringt... Als je kijkt naar de Krim... het is wel heel gek dat je een stuk land bezet... waarvan we allemaal wel wisten dat ze niet zonder konden. Maar uh, dat heeft hij toch maar mooi in zijn zak gestoken. Uh, hoe hij omgaat met de opstandelingen... tussen aanhalingstekens in de Oekraïne... komt hij mee weg. Mm. De MH17 is voor ons een verschrikkelijk vervelend dossier. Nou, ja, ik heb zelf tapes gezien... waarin verschrikkelijk gemanipuleerd is... door uh, de Russen die dat zelf vrijgegeven hebben. Uh, de manier waarop je met internet op gaat... niet alles wat je hoort kun je aan de Russen herleiden... Maar ze zijn behoorlijk bezig. Het lijkt een soort van uh, guerilla-oorlog met gebruik van allerlei middelen waar hij net mee wegkomt. En dan vergeet ik nog even het moment dat hij aangaf dat hij nu over raketten besch beschikt waarbij hij een vernietigende klap anywhere in de wereld uh, kan toebrengen. Ja, dat heeft hij ook nog gezegd. inderdaad. Ja. ja, en ondertussen zetten wij dan diplomaten uit. Is dus dat is ons nou, antwoord? Ik denk dat ze zich rot geschrokken zijn. Nou, in ik Rusland ik dat wij er ook twee uitgegooid hebben. Maar goed, je moet natuurlijk meer zien... dat we dat uh, in bondgenootschappelijk uh, verband hebben gedaan. En dat hebben we ook wel nodig. Want hek, al die dingetjes die hij uithaalt... leiden wel een beetje tot verdeel en heers... ook uh, in onze kontrijen. We hebben het al niet zo makkelijk met Trump. Uh, we, de, aan de ene kant zien we de Britten liever vandaag dan morgen vertrekken. Aan de andere kant vind het ongelooflijk vervelend dat ze weggaan. Uh, we hebben het hartstikke moeilijk met onszelf. En dan loopt hij uh, gezellig al uh, duwend en trekkend en plagend en pestend uh, tussendoor. En wij zijn tot nu toe niet echt ingeslaagd om een goede vuist te maken... te zeggen, nou moet je een keer ophouden, jongen. En daar lijkt het wel een klein beetje op met het uh, uitzetten van diplomaten... dat we elkaar daar gevonden hebben. En dat uh, met Groot-Brittannië in de leiding, Amerika en daarna, en daarna ook allerlei andere NAVO-landen... behalve die zo klein zijn dat ze geen vertegenwoordiging hebben in Rusland... toch een gebaar hebben gemaakt te dus zeggen, meneer Poetin, tot hier en niet verder. En dat zou wat jou betreft wel uitgebouwd mogen worden? Die collectiviteit... Uh, ja. Dan moet je die collectiviteit zeker. Ik vind dat we veel te veel tijd verkwisten in Europees verband. We hebben een fantastische NAVO. Daar moeten we ons veel beter op concentreren. En voor wat Nederland betreft zo snel mogelijk onze extra centen goed uitgeven. Dat we daar in NAVO-verband een goede vuist kunnen maken. En niet allerlei dingetjes zitten te bedenken die ons maar afleiden van de hoofdzaak. Want de Russen hebben daar geen last van. Die kennen maar één, één leider, dat is Poetin. Die is opnieuw gekozen, is sterker dan ooit. Zijn volk staat volledig achter hem en alles wat hij doet richting Westen. Dat vinden ze fantastisch en dat heeft hij ook nodig met zijn zwakke economie. Hij heeft ons echt als vijand nodig. Dus hij blijft pesten de komende jaren, denk ik. Dankjewel Pieter voor jouw analyse weer. Pieter Kobelens, oud directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst MIVD. We zijn aan het eind gekomen van Nieuws in Co. Tot zover. Met daarin stratenreur in Hilversum, korstmossen op ammoniak te meten en de wachtwoorden van miljoenen Nederlanders liggen op straat. Ja, we hebben een paar passwords die we gebruiken en ja, die houden we voortdurend vast. En waarom neem je niet verschillende passwords? Het is wel iets om uh, over na te denken, want bij Facebook is het natuurlijk onlangs ook het een en ander gaande. Gebruik een wachtwoordmanager en dan zorg je er in ieder geval voor dat de wachtwoorden voor iedere site anders zijn. Je ziet hier uh, bekertjesmos. Dit is gebogen schildmos. Het leven van alles wat door de lucht komt. En zodoende kun je dus heel goed de luchtkwaliteit beoordelen. Hier zijn heel duidelijk effecten van ammoniak zichtbaar. Ga ik je boom in, man. En ze heeft zich tegen die jongens verdedigd. Uh, nu moet zij zichzelf gaan verantwoorden voor de rechter. Ik denk, als ik daar had gestaan, dan ik ik haar klagen. Straks, dit is de dag met Thijs van der Brink. Ik wens u een heel fijn weekend. Fijn paasweekend. Tot maandag, dan zijn we er gewoon weer. NPO Radio 1. Het dodental bij protest van Palestijn in de Gazastrook is opgelopen tot 10. Zeker 550 mensen zijn gewond geraakt, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid tegen het persbureau EP. Volgens de Palestijnse autoriteiten zijn 9 Palestijnen door Israëliërs doodgeschoten. Vier bestuursleden van de motoclub Satudara komen morgen vrij. Er is geen reden om ze langer in voorlopige hechtenis te houden, zegt de rechtbank. Het OM kan daartegen nog in beroep gaan. Een vijfde bestuurslid blijft voorlopig wel vastzitten. Zwaar bewapende agenten hebben vannacht in Den Haag... een familielid van kroongetuigen Nabil Bakali uit huis gehaald... en voor de veiligheid ergens andersom gebracht, meldt om op West. De broer van Bakali werd gisteren in Amsterdam doodgeschoten. De werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat er zo'n 10 miljard euro nodig is... om de economische klap op te vangen... als in Groningen gestopt wordt met de gaswinning. Veel bedrijven in de regio zijn afhankelijk van de gaswinning... voor hun inkomsten. Het uitgebreide weer krijgt u van Marco Wolf. Met steeds dikker wordende bewolking, er ligt alweer regen klaar boven België. En dat trekt de komende uren via het zuiden het land in. Uiteindelijk tegen middernacht bereikt die neerslag ook het noorden. En dan in de loop van de nacht wordt het in het zuiden alweer droog en klaart het wat op. De minimumtemperatuur vannacht ligt rond 3 graden. Morgen beginnen we in het noorden met bewolking en nog wat motregen. Het wordt daar meest droog, net als in de rest van het land. Af en toe gaat ook de zon wel schijnen, vooral in het midden en zuiden. En later op de dag in het zuiden misschien weer een enkele bui temperaturen lopen nogal uiteen. Op de Wadden wordt het 5 graden. In het zuiden van het land kan het plaatselijk 12 graden worden. Dan de paasdagen. Zondag de dag met de laagste temperaturen. Graad of 7 wordt het dan. Maandag misschien een fractie hoger. Maar ook altijd nog wat koel voor de tijd van het jaar. Zondag veel bewolking. Soms een beetje regen. Maandag beginnen we droog met wat zon. En regent het weer later op de dag. En voor de verkeersinformatie gaan we naar René Passet bij de ANWB. Ook de laatste files beginnen nu op te lossen. Maar er is wel een ongeluk gebeurd ten zuiden van Eindhoven. Op de A2 naar Maastricht. Daar ben je nu een half uur mee kwijt. Tussen knoppen te Hocht en Leende. De linkerrijstrook is daar namelijk dicht. Verder nog drukte bij Rotterdam. Door een autobrand op de A16. Rotterdam-Breda. Bij de Van Brienhoorbrug. Op de parallelbaan zijn twee rijstroken dicht. Op de N224. Venendaal-Arnhem. Nog langzaam rijden tussen Ede. En de aansluiting met de A12. En de laatste file, de N250. De kooi naar Den Helder. Er altijd aansluiten in de file en een uur wachttijd nu bij Den Helder. NPO Radio 1. Eho. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert. Dit is de dag waarop je je nog net op kan geven voor de opvoedchallenge van Marine van der Wal. Stop met complimenten geven aan je puber. Wat staat die rokje nou toch weer goed? Jij kan ook echt alles hebben. Oh. Als je jou kijkt, dat prachtige haar. Ik? Ja. Ja, zijn complimenten schadelijk voor kinderen? Na kwart voor zeven. Een gesprek hierover met Marine van der Wal en gedragswetenschapper Eddie Brummelman. Dit is de dag waarop bekend werd dat oud GroenLinks-leider Femke Halsma een essay publiceert over welke thema's politiek links. Terug moet kapen van rechts. Onze commentator is journalist Gerbert van Loenen. Gerbert, goedenavond, hartelijk welkom. Ja, goedenavond. Wat is jouw stelling? Femke Halsma is in de jaren zeventig blijven steken. Straks horen we jouw uitleg. En dit is de dag waarop staatssecretaris van asiel Mark Harbers zijn asielplannen aanbood aan de Tweede Kamer. Minister van Ontwikkelingssamenwerken Sigrid Kaag oogde deze week nog veel reacties met deze uitspraak over Libische detentiekampen. De inzet van het kabinet is dat ze moeten worden gesloten. en dat er dus alternatieve centra worden opgezet. Kan hetzelfde zijn, maar dan niet als gevangenis. We'll <laughs> be over de plannen van uh, staatssecretaris Harbus gaan we praten met Joel Voordewind. Hij is Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie, coalitiepartij. En aan de lijn is ook Dorine Manson, de directeur van Vluchtelingenwerk. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Wilt u meepraten? Gebruikt u dan de hashtag DIDD op Twitter. Meekijken kan ook via de webcam op npo 1nl Nederland wil asielzoekers die ons land binnenkomen over land, dus via België of Duitsland, terugsturen naar die twee landen. Want een Europese afspraak is dat vluchtelingen asiel aanvragen in het eerste Europese land waar ze aankomen. Vluchtelingenwerk vindt die nieuwe aanvraag. ...aanpak van Nederland niet eh, solidair. Daarom gaan we debatteren over de stelling... ...het is niet solidair van Nederland om asielzoekers terug te sturen... ...naar België en Duitsland. Ja, meneer Wind, dat is denk ik wel het meest opvallende element... Hè, ...uit de plannen van staatssecretaris Harbert. Nederland gaat mensen terugsturen naar België en Duitsland. Bent u het daarmee eens eigenlijk? Nou ja, uiteindelijk moet je veel... Uh, eerder in het proces gaan selecteren... of mensen uh, vluchteling zijn, ja of nee. Dat zou je in Afrika al moeten doen. UNHCR doet dat bijvoorbeeld. Nou, als mensen dan toch dat, dat bootje gaan nemen... wat natuurlijk uh, vreselijk is, want we weten dat er duizenden mensen... in die Middellandse Zee uh, omkomen... Ja, dan zou je aan de buitengrenzen moeten gaan selecteren... en daar uh, evenredig gaan herverdelen over Europa. Ja. Uh, dus dat, dat zijn de plannen. En dat is ook het eerlijkste om het te verdelen. Uh, je krijgt nu natuurlijk... omdat het via mensensmokkelaars... Uh, mensen komen in Italië hier binnen lopen door. Ze worden niet daar geregistreerd. Krijg je een hele ongelijke verdeling over Europa. De meesten willen naar Duitsland, de meesten willen naar Engeland. Nou, sommigen komen in uh, Nederland aan. Maar er zijn heel veel Europese landen waar vluchtelingen helemaal niet naartoe willen. Dus nee. je krijgt een hele scheve verhouding in die verdeling. Ja. En dus zetten de staatssecretaris nu, de mensen die in Nederland aankomen en die over land komen, die sturen we in principe terug naar België en Duitsland. Dat is logisch vanuit die redenering die u net ophoudt. Dat is in principe logisch. Alleen, je moet het natuurlijk pas doen op het moment dat we daadwerkelijk die selectie aan de poort uh, kunnen krijgen. En dat is nog niet het geval. Je moet het dus alleen Europees doen. Als je dat als Nederland doet, ja, dan krijg je inderdaad die hele verschuiving naar alleen de buitenranden. Want dan sturen wij terug naar België en Duitsland. Ja, en België in en dan Duitsland, Duitsland natuurlijk sturen we dan terug naar de landen naar waar zij ze hebben. Spanje en, uh, en Italië. Dus dat zou niet ver zijn. Uh, Oké, okay, dus natuurlijk... dat, dat onderdeel van de staatssecretarisplannen steunt u niet? Kan? Nou, je moet het doen uh, gezamenlijk in Europa. Uh, en de, maar dan moeten de, de, de ringlanden, dus de, de, de buitengrenzen, uh, die moeten dat wel goed kunnen opvangen. Die betekent dat je uh, ondersteuning moet geven. Dat doen we nu ook wel in Griekenland. Als het gaat om uh, de instroom en de selectie. Uh, dat moeten we ook meer gaan doen bij Italië. Daar hebben we de hotspots. En van daaruit moet die eerlijke verdeling plaatsvinden. Da daar helpen we dan in principe de mensen die eraan komen... beoordelen of ze in Europa mogen zijn. En vervolgens worden ze verdeeld over Europa. Dat is het ideaal. Zo moet het gaan. Ja, ja. Maar de staatssecretaris zegt, zo, zo werkt het nog niet. En tot die tijd gaan we ze terugsturen naar Duitsland en, uh, en, en België. Ja, maar dat heeft ook met het uh, Dublin-verdrag te maken. Er komt een herziening van het Dublin-verdrag. Dat moet Europees geregeld worden. Ik denk dat het onverstandig is als we nu in ons eentje... Uh, mensen gaan terugduwen uh, naar uh, België of Duitsland. Dat moeten we echt gezamenlijk doen. En daar moet uh, Griekenland en Italië dan wel klaar voor zijn. Oké, okay, ik, ik hoor u dus toch wel een beetje afstand nemen... van de plannen van de staatssecretaris. Of, of hoor ik dat niet goed? Nou, ik probeer zo goed mogelijk te er luisteren. Er, er, zit zit een, ja, er zit een nuance in. Uh, ja. Ik denk ook niet dat de staatssecretaris dat in zijn eentje wil. Hij zal dat echt Europees moeten gaan aanpakken. En uh, nogmaals, je moet het ook uh, dan uh, solidair gaan doen. Er zijn een aantal landen, er is een aantal landen in Europa die uh, dat nog niet willen. En daar zit je natuurlijk al meteen klem. En nou, daar denkt Europa na over een solidariteitsheffing. Ja. En dat betekent dat ze, als ze het dan niet willen opnemen, die vluchtelingen, dan moeten ze wel gaan meebetalen die opvang. Nou, ja. dat soort maatregelen moeten er eerst ook nog doorheen. Ja. Mevrouw Manson, wat vindt, vindt u van de plannen van de staatssecretaris? Nou, ik denk dat het uh, gesprek wat we zojuist hebben wel aangeeft... dat uh, wat ons betreft een gemiste kans is dat uh, staatssecretaris niet inzet... op een herziening inderdaad van dat Dublin-systeem... wat al jaren niet werkt. Want even, dat voor hel we even voor de helderheid, het systeem houdt in... je moet asiel aanvragen in het eerste Europese het eerste land waar je aankomt. Waar je rond, uh, hè? Ja, precies, ja, dat heet dus Dublin, dat omdat die afspraak ooit in Dublin is gemaakt. Ja. Precies en dat systeem hebben we al sinds 2003 en we constateren dat dat niet heeft geleid tot een solidair systeem van bescherming van vluchtelingen met een eerlijke verdeling over alle Europese landen. En eigenlijk zegt de staatssecretaris met zijn voorstellen van nou we gaan dat nu toch doen. En dan krijg je dus inderdaad, als je niet oppast, dat effect dat we de mensen terugduwen naar de landen waar ze binnenkwamen. Griekenland en Italië op dit moment. Mm. Die nu al overbelast zijn en het uh, helemaal niet aankunnen om zoveel mensen op te vangen. En wij denken dat het ook niet bijdraagt. Want uh, de brief van uh, de staatssecretaris gaat, heeft het over een solidair systeem waarin hij ook andere Europese landen wil uh, stimuleren om uh, inderdaad te, te komen tot een eerlijke verdeling. Wij denken dat dit uh, niet werkt om andere landen te motiveren om ...te komen tot een echte goede verdeling van asielzoekers over heel Europa. Ja, want dat leidt alleen maar tot irritatie als je terug gaat duwen, zoals dat inmiddels heet. Zeker, want dat betekent, als je het over een solidair systeem hebt... ...hebben wij het bij vluchtelingenwerk over een eerlijke verdeling binnen Europa. Uh, en wij vinden ook dat, uh, dat daarnaast uh, Europa uh, veel meer nog zou moeten doen... ...als je kijkt naar wat er internationaal aan uh, aantallen vluchtelingen zijn... ...die nu vooral buiten Europa worden opgevangen... Dus wat ons betreft hoort opvang en bescherming in Europa bieden er ook bij. En we zijn het dus ook niet eens met dat in de brief staat... dat we uiteindelijk zouden moeten streven... dat er überhaupt geen asiel meer in Europa aangevraagd zou kunnen worden. En dat alles buiten Europa gebeurt. Tenzij er natuurlijk een eh, hele grote hervestigingsaantallen tegenovergezet worden. Ja, meneer net maar gedaan. zover zijn we nog lang niet. Meneer Voordemens, op welk moment schudde u nee? Ik... Nou, uh, daar gaat het uh, regierecord niet over. En ook over deze brief niet. Hè. Die zeggen niet dat dat nooit meer mag gebeuren. Die zeggen dat... Uh, het verstandiger is om die selectie in Afrika te doen. Daar zijn we het allemaal wel over eens. Ik denk de hele Kamer zelfs. Omdat je die slachtoffers op de Middellandse Zee wil voorkomen. Zul je dat ook aan mevrouw Moms van vragen? Of zij het daar ook over eens is? Moet selectie van vluchtelingen in principe al in Afrika plaatsvinden? Dat zou kunnen, maar dat vraagt natuurlijk. Wij, wij zijn ontzettend uh, bang dat, dat je dat niet kunt organiseren daar. Dat daar een andere uh, beschermingssituatie uh, uh, is. Nooit zoveel waarborgen als we die in Europa hebben. En dat ook als je dat al in uh, landen buiten Europa zou organiseren, dat ook dan Europa nog steeds een veel groter aantal uh, vluchtelingen zou moeten opvangen dan ja. ze nu doet. Hij staat weer net te schudden hoor, meneer Voor de Wind. Nou kijk, uh, wat me een beetje bevreemd is... vluchtelingenwerk weet dat natuurlijk... dat uh, UNHCR dit systeem al doet. Hè. Die selecteert al in Afrika en die, zit, die selecteert ook in Azië... de meest kwetsbare eruit. Nou, dan zeggen ze van 1 miljoen mensen staan te wachten... die hebben we geselecteerd en die moeten dan wel worden opgenomen. Nou, het zit hem dus niet in het systeem, want het kan, het bestaat... alleen het zit er meer in de afnames van de westerse landen... die, die, te, weinig die te weinig vluchtelingen opnemen... Ja. Um, en uh, ja, daarvan zegt een deel van de Kamer... ja, de, maar dan moeten we eerst die spontane uh, instroom... want we hebben natuurlijk wel ongeveer 60.000 vluchtelingen... spontaan naar Nederland gehad. Die moeten we eerst onder controle krijgen... voordat uh, ja. we meer aan de re, uh, integratie vanuit Afrika kunnen Want op zichzelf bent u voor een systeem... waarbij er in principe niemand uh, uh, uh, spontaan over de grens komt, zou ik maar zeggen. Maar dat ze gewoon echt allemaal opvangen aan de rand van Europa... en dan verdelen over alle Europese landen. Dan voorkom je inderdaad dat die mensen verdrinken in de Middellandse Zee. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien. Dat wil niemand. Dus nou ja. we moeten moeten echt eerder gaan selecteren... maar in combinatie wel met uh, de, de mogelijkheid en de, de bereidwilligheid van Europese landen... dan ook weer die eerlijke verdeling ja. om uh, mensen op te nemen. En dat nemen. schiet nog niet op, hè? Nou, dat schiet nog niet op. In Nederland is uh, bereid om zijn fair share te nemen. Die hebben ook gezegd van als er inderdaad minder spontane instroom... als we ja. dat kunnen bereiken, dan zijn we bereid om meer uh, vluchtelingen op te nemen. Dus het systeem zit wel goed uh, verworteld in het regeerakkoord en ook in dit plan. Alleen, ja, we moeten gezamenlijk een volgende stap maken... om om die selectie aan de poort uh, en, te brengen. En verbeteren. wat is die fair share, zoals u dat noemt, dat ja, hier, eerlijke verdeling? Eerlijke lijkt me, ho van. Hoeveel is dat in Nederland? Wa wa wa wa waartoe bent u bereid? Nou, die eerlijke verdeling ligt nu, en dat gaat naar bevolkingsaantal... die ligt nu ongeveer voor Nederland op 4 procent. Je ziet dat we uit Turkije bijvoorbeeld nu duizend vluchtelingen halen. Dat hoor je eigenlijk niemand... 4 procent uh, van van het totaal aantal wat dan ge, uh, huisvest, herhuisvest uh, zou moeten worden. Omdat Nederland 4% van, van Europa beslaat... nemen wij ook 4% van de vluchtelingen op. Ja, er is That's een verdeelsleutel okay. voor gemaakt. En dat doen we nu bijvoorbeeld vanuit Griekenland en vanuit Italië. We doen het vanuit Turkije. En, en, we doen en het maken wij die met ons waar? Want ik heb ook wel veel klachten ja. over gehoord... dat het veel te traag gaat allemaal. Maar doen we dat Nee, huis? de selectie gaat te traag in Griekenland, dat klopt. Um, en omdat de Turkije-deal niet goed functioneert... Uh, zijn er te weinig mensen nog vanuit Turkije opgenomen. Maar Nederland... Uh, Loopt uh, uh, netjes uh, in het rijtje, okay. in de pas. Ja. Manson, bent u daarmee ah, ik denk dat het wel, nou ja, Ik denk dat het wel belangrijk is te zeggen. Kijk, als je kijkt naar de, uh, de solidariteit binnen Europa. dan doet Nederland is ongeveer nu op de aantallen die ook horen bij uh, okay. de aantallen bewoners. en het nationaal product in Nederland. Dus vandaar dat wij zeggen: van we begrijpen niet zo goed waarom de staatssecretaris nu zegt. Nou ja, we gaan de mensen die hier komen alsnog naar België en Duitsland terugduwen. en vanuit die landen weer terug naar Griekenland en Italië. Want we zitten eigenlijk uh, precies op dat niveau waar je als je echt solidair zou zijn in Europa zou moeten zitten. En landen als Zweden en, en Duitsland doen nog weer veel meer. En uh, Italië en Griekenland voelen zich al jarenlang in de kou staan. Ja. Daar uh, zitten nu 50.000 mensen in Griekenland... in erbarmelijke omstandigheden uh, al heel erg lang te wachten... op, uh, op de start van hun asielprocedure. Ja. Dus ik denk dat de, de plannen zoals meneer Voordewent in het schetst... Dat, dat, dat, dat is denk ik toch uh, nog lang niet de realiteit... En vandaar dat wij de plannen van de staatssecretaris... wat teleurstellend vonden op invulling van dat begrip solidariteit in ja. Europa. Omdat we ja. daar nog zo ver van maar, verwijderd zijn. Voor de wind. Ja, kijk, Ik vind kritiek goed, hoor. En ik heb zelf ook veel kritiek gehad en nog steeds op het asielbeleid. Alleen, ik heb nog niet een beter systeem gehoord... ook niet van vluchtelingenwerk... hoe je dan die, irre, die irre, uh, reguliere instroom zou moeten uh, verbeteren. He, dus we hebben geen alternatief dan eerder selecteren aan de poort... en dan eerlijk verdelen over Europa. Dat systeem moet je vervol maken. En dat moet je in Europa doen. En dat doet Nederland ook. Alleen, we hebben met spontane instroom te maken. En dat is nog steeds ongeveer 35.000 per jaar. Ja. En, en, en zolang dat niet in evenwicht is... En het dat blijft, is niet in evenwicht. Ja. Even nog het andere element waar we het net over hadden. De uitspraak van uh, mevrouw Kaag over die Libische kampen. Ja. Want als je terugduwt vanuit Europa... dan komen ze weer in Libië terecht. De kampen daar die zijn afschuwelijk, zei zij. Die moeten dicht. Ja, daar heeft ze helemaal gelijk in. We weten al sinds een, geloof een half jaar na die televisieopnames van de BBC... dat uh, daar echt mensen ook verhandeld worden. Dat ze mishandeld worden in die detentiecentra. Ja. Dat zijn dus andere centra dan dat wij hier in Nederland kennen... met onze uh, asielzoekersopvangcentra. Uh, schrijnende beelden. Nou, Mevrouw Kaag heeft het nu met eigen ogen gezien... en is daar enorm van geschrokken, terecht. En ze zegt, ja, zo moet het niet verder. Dan denkt u ook dat het gaat lukken om die dicht te krijgen? Want wij gaan daar misschien niet over, of wel? Nou, voor een deel. Uh, we Gaan er natuurlijk niet, Dat doet de regering daar. Is trouwens zijn drie regeringen. Dus het is heel ja, moeilijk zijn zaken er nog te wel veel, Ja. Uh, maar met de internationale erkende regering. Uh, ja, Daar hebben we wel contacten mee. Als internationale gemeenschap. Uh, sterker nog. Uh, wij betalen natuurlijk mee aan de opvang van vluchtelingen daar. Dus dan kunnen we ook eisen dat die kampen er goed uh, uit zijn. En we betalen mee aan de kustwacht. Uh, de Libische kustwacht. Ja. Uh, daar doen we de trainingen ook voor. Nou ja. Ik, nogmaals. Ik, ik vind dat als wij meebetalen aan de Libische kustwacht. Uh, en die mensen worden teruggezet uh, op vasteland, En die komen in die detentiecentra, Ja dat moeten we niet accepteren. We nee, en VVD heb ik er niet echt over gehoord deze week. Is de, is de coalitie eens gezind in het sluiten van die kampen? Ik weet het niet. Er is een debat aangevraagd. Uh, en daar gaan we denk ik binnenkort snel over spreken. Heb je ook nog niet gehoord? Ik we weet niet wat zij ervan vinden. Nee, maar uh, D66 is volgens mij ook zeer volgerust. Ja, die heb ik ook gehoord, Mevrouw ja. ja. Manson, bent u blij als die kampen dicht zouden gaan? Zeker, want daar worden gewoon mensenrechten geschonden. En dat, dat wisten we al. En dat heeft zij nu ook met eigen ogen gezien. Dus daar moeten we ook niet als Europa aan meewerken. En dat doen we natuurlijk wel door inderdaad uh, afspraken met uh, Libië te maken. Met die een van de drie regeringen. En ik denk ook dat in die zin het mij ook wel weer verbaast... dat in deze brief van vandaag ook samenwerking met Libië niet wordt uitgesloten. Want het is toch heel moeilijk om met uh, een land... waar mensenrechten uh, zeker niet geborgd worden... dit soort afspraken te maken. Okay. Dus ik sta erg achter haar voorstel om die centra uh, zo snel mogelijk te sluiten. Dat is de, hoofdlijn, de hoofdlijn, uh, notitie van uh, Harbus als het gaat ongetwijfeld in de komende maanden verder over gesproken worden. Ik dank u beiden voor dit moment. Dit is de dag waarop de 28-jarige Hugo Rijpstra een feestje mag vieren. Hugo leidt namelijk aan de ziekte van Lyme... en heeft met spoed een stamceltransplantatie nodig. Maar vandaag haalden zijn vrienden via een crowdfunding-actie... ruim 48.000 euro op om de operatie te financieren. Via internet deden ze een oproep om hun vriend te helpen. Hey guys, I am Hugo and I need your help to save my life. I have one option left. Dit is de dag waarop Frans van de Kamp uit het Brabantse Habs... naastig op zoek is naar onderdak voor ruim 3000 mariabeelden. Tot voor kort huurde Frans een schuur... om zijn mini-museum in de zevende hemel te huisvesten. Maar nu wil de eigenaar de schuur niet langer verhuren aan Frans. Daarom doet Frans op deze Goede Vrijdag een oproep... voor een nieuwe onderkomen voor zijn collectie. Ik ben Frans van de Kamp. En mijn grootste hobby is het verzamelen van heilige beelden... Eigenlijk zijn bijzondere mensen, maar ik heb er hier in mijn museum wel heel veel staan. En dit is de dag waarop bekend werd dat oudgroen leider Femke Halsema een essay publiceert over welke thema's politiek links terug moet kapen van rechts. Uh, Gerben Floen, je hebt het al mogen lezen, althans voor een deel? Ja, het, uh, er staat morgen in een trouw een voorpublicatie die ik kon lezen. En Femke Halsema zegt een paar hele mooie dingen, maar ik miste ook iets. Ja, en wat, wat jouw stelling herhalen we eerst even voordat je verhaal houdt. Ze is blijven steken in de jaren zeventig. Ja, ze is echt blijven steken in de jaren 70. Ze schetst eigenlijk de droom dat links weer de onderwerpen zou moeten terugveroveren op rechts waar links ooit voor streed. Ze zegt. De recht, He, dat bijvoorbeeld de gelijkheid van man en vrouw, daar is voor gestreden in de jaar 60 en 70 door linkse Nederlanders. De gelijkheid van hetero en homo, dat was een links progressief standpunt. Een uh, ruime opvatting van de vrijheid van meningsuiting, daar is progressief Nederland voor gevochten. En zij zegt, hoe is het mogelijk dat linkse Nederlanders dat hebben laten weggaan? En dat tegenwoordig eigenlijk vooral Geert Wilders en Thierry Baudet en de VVD ja. met die die, hebben die thema's gaan die hebben Die, thema's gekaapt, die hebben ze waar. overgenomen. En ja. zij zegt, links moet die onderwerp weer terug veroveren. En ze pleit ook, wel interessant voor links Patriotisme. Zij, een interessante term die ze zou kunnen uitwerken. En daar bedoelt ze mee eh, dat Nederlanders weer trots moeten zijn op Nederland als een progressief, open, eh, liberale natie met eh, grote mate van gelijkheid. Ik denk dat zij daarmee heel veel mensen aanspreekt. Maar ik miste ook één heel, heel belangrijk thema Wat zit ze, ze, ze over het hoofd? De immigratie. Ik bedoel, waarom heeft Links die thema's laten wegkapen? Door de immigratie. Kijk, GroenLinks. Femke Halsema is, was natuurlijk uh, de leider van GroenLinks. GroenLinks is en was altijd een partij... die uh, voor een ruimhartig immigratiebeleid was. Uh, in Amsterdam is het de grootste partij geworden. En daar zeggen ze ook dat er ruimte moet zijn... voor mensen die de armoede ontvluchten. Dus ik zou zeggen, begin vast met bouwen in Amsterdam. Want er zijn miljoenen mensen... <lacht> ...in de wereld die heel graag als ja. economische vlucht. Maar er was al een wachtlijst voor woningen. Er ook. was al een wachtlijst en GroenLinks is ook tegen bouwen in het groen. Dus het is allemaal een beetje irreëel. En, kijk, er zijn natuurlijk heel veel immigranten naar Nederland gekomen... ...de afgelopen 40 jaar. Dat is uitgegroeid tot het grote politieke thema. In haar essay zegt ze terecht wel dat er erg op wordt gepolariseerd. Dat dat jammer is, dat ben ik met haar eens. Maar vervolgens heeft ze het helemaal niet over het feit... ...dat als je veel immigranten toelaat... ...dat die immigranten natuurlijk op een gegeven moment... ...hier stemrecht hebben, mm. vrijheid van meningsuiting hebben... ...en dat die hun eigen normen en waarden meenemen. En, ja, en dat zijn ze. niet per se die waarden waar zij in de nee. 70 jaren voor gestreden heeft. Als je zegt, immigranten zijn hier welkom, dan hebben die ook het recht om hier te zeggen, nou, ik maak graag gebruik van mijn vrijheid van meningsuiting en ik stem op DENK. En ik vind dat een vrouw uh, heel waardevol is, maar toch meer een gedienstige rol moet innemen. Homoseksualiteit, daar praat ik liever niet over. En uh, vrijheid van meningsuiting vind ik heel, heel belangrijk, zolang de koerden hun mond houden. Dus <lacht> ik kan me voorstellen, ja, als je zegt, ik, en je moet of A zeggen of B zeggen, als je zegt wij willen heel ruimhartig migranten toelaten, dan moet je ook accepteren dat die komen... en hun mond open doen en hun mening hebben. En die kan wel eens diametraal staan tegenover... de ja, goede, maar wat zou je daar voor progressieve meningen. Dat snap ik. Wat zou je daar vervolgens mee moeten doen? Dus zeg je dan tegen hun, je past je wel aan aan onze waarden? Nou, je zou... Hè, dit, dan kom je bij een conservatief woord... waar ik het thema aan moest denken. In Duitsland zeiden tien jaar geleden conservatieven... we moeten wel immigratie uh, faciliteren. De immigranten zullen blijven komen... maar er is wel een dominante cultuur in ons land. Hè, de light cultuur in ja. Duitsland. En daar moeten immigranten zich aan aanpassen. Dan denk ik, ja... Dus is toch moeilijk want als een immigrant hier mag zijn... dan heeft hij gewoon alle rechten die ja. daarbij horen. En iemand die hier vrijheid van meningsuiting heeft... en ik hecht daar aan, en ik denk Femke Halsema ook... Ja. dan moet je ook toestaan dat sommige immigranten... Een, de vrijheid van meningsuiting gebruiken om een mening te uiten... die totaal niet past de, bij wat GroenLinks voorstelt. Die jou niet bevalt. Dus of ze wil terug naar dat fijne, oude... ja, volgens mij is een droom die nooit heeft bestaan... maar of je moet terug naar dat fijne, oude, progressieve Nederland... van de jaren zeventig. Ja. Of je moet zeggen, ruim baan voor de immigranten... maar dan komen de immigranten met hun mening met hun opvattingen en die zijn niet allemaal groenlinks. Nee precies, dan krijg je een andere opvatting. Dus ze, ze zou burgemeester van Amsterdam kunnen worden. Ik heb geen idee. Nou ja, dat gerucht gaat. En vandaag is bekend geworden wat de te verwachte coalitie is in Amsterdam. Ja, GroenLinks, Partij van de Arbeid, SP, drie linkse partijen en D66. Ja, ik woon in die stad. Ik uh, hou me hard vast. Moeten we een corridor openen <laughs> dat jullie vanuit Amsterdam naar de Veluwe kunnen komen? Nou ja, nee. Het is, uh, de, de, de Amsterdamse kiezers hebben gesproken. Hebben massaal op linkse partijen nee, gestemd. Nee, ze hebben juist tien zetels minder gegeven aan ja, deze coalitie. Ja, maar GroenLinks en de Partij van de Dieren... Die ik ook maar in die de zijn wel heel ja. groot geworden. Hè? Ja. Dus ja, dit is wel de, de wil van de kiezer. Maar uh, niet alle Amsterdamse hebben de opgestemd. En de, de Christus, Gisteravond de, de Passion de... meegemaakt ja, in de Bijlbe. Dat is bijzonder. Hè? Ik ben ja. zelf opgegroeid in de Bijlbe, Maar ik vond het heel bijzonder om zo'n uh, duidelijk christelijk feest... Uh, in Amsterdam mee ja. te maken. Ja. Maar, maar dat het heeft niks met nieuwe stadsbestuur te maken. Het nee, is ik, ik, waarschijnlijk ik, nog goed gekeurd het stadsbestuur. Ik breng een beetje hoop in uh, de donkere... Ja, het was een hele mooie bijeenkomst. Ik was ja. Erbij. Ja. Maar ja. blijft, blijft ja. u daar wonen als u zo'n linkse regering krijgt? Zeker. Ik woon er bijna mijn hele leven al. En we hebben Don Ceder nu. Ja, één zetel van de 45. Eén maar één zetel. Eén lampje nodig om de duisternis Weer te verdrijven. U gaat het overwinnen, die, die, die donkere nacht van GroenLinks, Partij van de Arbeid, SP en D66. We gaan ons uiterste best doen. Met dat is een grapje hoor, van die donkere nacht. Maar mm. jullie blijven daar gewoon. Nou prima, je mag er blijven wonen. Van mij. Veel plezier. Mm. Dit is de dag waarop de Vlindersstichting bekend maakt dat het totaal aantal vlinders in Nederland met ruim 40% gedaald is. Het gaat hier om de helft van de 47 vastgelegde vlinderssoorten. Een slechte zaak, maar volgens onderzoekers kan de mens dit uitsterven makkelijk voorkomen. Door meer natuur... Om onszelf heen te, te maken. In je in tuin. Het, in je tuin. Uh, geen tegels, maar planten. Uh, als je iets ziet lopen, niet meteen proberen dood te spuiten, maar daarnaar te kijken in verwondering. Het is de dag waarop Familiepark de Efteling het internet rondgaat met een opmerkelijke 1 april grap. Het pretpark kondigde namelijk aan dat een samenwerking aan te gaan met autostoeltjesmerk Maxi Cozy. Waarbij het mogelijk wordt om je baby mee te nemen in de achtbaan. Volgens personeel toch wel een grandioos plan. Het is toch fantastisch dat je baby's eerste ride kunt aanbieden. En het is veilig. Het is leuk en ik denk dat wij het meeste uitkijken naar die heerlijke blije kindergezichtjes die met 3G door die achtbaan heen razen. <tied> Stop met het geven van complimenten aan pubers. Dat is het uitgangspunt van de Opvoedchallenge van uh, puberdeskundige Marina van der Wal. Op 1 april start ze de actie Dopa waarin ze ouders oproept om kinderen niet verslaafd te maken aan het gelukshormoon dopamine. Dat zou namelijk nadelig werken voor de ontwikkeling van het kind. Gedragswetenschapper Eddie Brummelman... Brummelman die, is, die vindt het niet zo goed idee om te stoppen met complimenteren. Ze zijn hier beiden. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedendag. Ja, mevrouw uh, van der Wal, het, het is 1 april, maar geen grap. Even voor de nee, hele hebben we dat nee. in ieder geval. Uh, waarom zouden complimenten schadelijk zijn? Als je echt invloed wil hebben op het gedrag van, uh, van pubers. Dan werkt het uh, benoemen van het gedrag... wat je heel graag nog een keer wil zien. Bijvoorbeeld die Engelse woordjes leren. Bijvoorbeeld die sneakers opruimen. Bijvoorbeeld die uh, rugzak niet midden in de kamer. Dan werken complimenten niet. Maar dan werkt uh, positief gedrag benoemen veel en veel beter. Is dat iets heel anders? Het lijkt heel dicht bij elkaar te liggen als je een het zo zegt. Is, uh, uh, een compliment is. Wat heb jij een ontzettend leuk jurk aan? Wat heb je prachtige rode haren? Dank Dat is dank net je wel. Het, uh, ja. uh, nou ja, het. Bij jou is het. Uh ja, nee, laat maar zitten. Ga, ga maar door. <laughs> um, en, uh, maar dan zet je als complimentgever jezelf heel erg centraal. En het is eigenlijk een waardeoordeel. Op het moment dat je met positief gedrag benoemen... ben je dus het gedrag, de inzet van het kind... Uh, dat zet je uh, centraal. Nee, dus niet een eigenschap, maar een, een gedrag van een kind. Zet het je gedrag centraal. van een kind. En uh, dit is niet de eerste keer dat we dat gaan doen. Het is inmiddels de, uh, de zevende keer in het, uh, het zesde jaar. En 90% van de voorgaande... Deelnemers, die hebben gezegd van joh, bij ons is er echt verschil in huis. Oké, okay. ik, ik, ik moet niet tegen mijn dochter zeggen wat zie je er goed uit. maar ja, wel, Dat wel, Prachtig, ja. als, jij, okay. uh, als dat ook zo is. Ik zou niet jokken. Nee, maar als, het, uh, als, het, uh, als ze er leuk uitziet, als ze een uh, leuk t-shirt aan heeft, alsjeblieft zeg dat. Hmm. Maar op het moment dat je gedrag wil veranderen, dan werken complimenten niet. Nee, dus ik, ik zit nog even te zoeken wat ik dan wel en wat ik niet moet doen. Op het moment dat jouw dochter een leuk t-shirt aan heeft ja, en je zegt, wat zie je er leuk uit? Ja? Uh, prachtig. Op het moment dat jij uh, heel graag wil dat die cijfers uh, omhoog, dat, uh, gaan. Dat die, dat die omhoog gaan, kun je langs de, uh, langs de kant roepen, uh, maar je, je, je bent toch zo slim en dat, dat moet jou toch lukken? Maar je kunt ook uh, zeggen op het moment dat ze uh, bezig is met die, uh, met die woordjes Engels, hé, hey, je bent aan het leren. En dat is dus het positieve gedrag stimuleren noemen. En dat, benoemen, stimuler je dan. En dat ja. stimuleren. Meneer Brummelman, stop met complimenteren. Ja, dat lijkt mij persoonlijk niet zo'n heel goed idee. En ik denk de voornaamste reden is dat het is een neiging die zo erg ingebakken zit in onze maatschappij. Om te complimenteren. Om te complimenteren. En ik denk dat het ook een hele gezonde manier is waarop we elkaar laten merken hoe we elkaar waarderen en hoe we kinderen ook het idee kunnen geven ze wat ze goed doen of wat ze niet zo goed doen. Maar ik snap wel op zich waar Marina's mening vandaan komt. Ik denk dat we vaak complimenten geven op momenten dat het niet nodig is. Dat we complimenten formuleren op een manier die een afrechtse uitwerking kan hebben. Bijvoorbeeld? Nou, wat je ziet, bijvoorbeeld, stel je voor, een kind is erg ontevreden met zichzelf. Natuurlijk heb je dan de neiging om te complimenteren, om die zelfwaardering op te ja, trekken. Om te zeggen, je, je bent een hartstikke mooi kind. Precies, precies. En dat, intuïtief lijkt het heel logisch. Uh, en wat je dan doet, is je complimenteert het kind als persoon. Uh, je, je zegt iets over persoonseigenschap en vaak blaas je dat compliment ook nog eens lekker op. In plaats van te zeggen: wat heb je dat goed gedaan, zeg je heb je dat ongelooflijk goed gedaan. Super knap. En die, precies. En die twee soorten complimenten hebben een, uh, kunnen een afrechtse uitwerking hebben... omdat ze kinderen het gevoel geven dat je een bepaalde standaard stelt... waar ze aan moeten voldoen als hmm. persoon. Okay. Je wordt daarmee meer iemand die een waardeoordeel uit over dat kind... dan iemand die nou ja, deelt in het enthousiasme van je kind bijvoorbeeld. Dus in plaats van complimenten te richten op de persoon en op te blazen zou mijn advies zijn om complimenten vooral te richten op gedrag. Dat sluit een beetje aan bij wat Marina ja, zegt. Ik zeg maar. het wel eens. Je moet niet zeggen je bent geweldig tegen mm -hmm. je kind, maar wat heb je die repetitie goed gemaakt? Ja, vooral richten op uh, strategieën die kinderen gebruiken om iets goed te doen. Stel je voor bijvoorbeeld uh, iets wat vaak gebeurt. Kinderen komen thuis met een cijfer. Stel je voor het is een hoogcijfer. Nou, er zijn de verschillende dingen die je daarop kunt zeggen. Uh, sommige ouders zullen zeggen bijvoorbeeld wat ben je ongelooflijk slim. Of je hebt echt een wiskundeknobbel. Het voelt misschien voor kinderen op dat moment heel lekker. Maar niet doen, zegt u. Nou, Je koppelt daarmee de prestatie van het kind... aan kenmerken van het kind als persoon. En dat moet je niet doen. En dan krijgen kinderen het gevoel dat het iets is wat in hun zit... en wat ze kunnen verliezen als, het, als ze slecht presteren. Maar, dan, dus je moet wel, maar wat mag je dan wel zeggen als we ze naar een nou, afspraak? komen? Je kunt komen? bijvoorbeeld ingaan op uh, je hebt bijvoorbeeld je best gedaan. Het, het leerproces. Of hoe hard ze ergens voor gestudeerd hebben. Of hoe knap het is dat ze... Terwijl ze in augustus of in september nog een zeven stonden nu een negen staan. Dus het groeiproces benoemen. Nou ja, dat dus het dingen... gaat puur over het gedrag wat je benoemt en niet over ja. wie het kind is. Ja. Da daar moet je ze niet te veel mee complimenteren, ja. want dan worden ze narcistisch, heb ik begrepen. Nou, narcisme, daar gaat meneer Brummelmans over. Die heeft er veel meer verstand van als ik. Ik zit echt in die pedagogische hoek om de ouders te benaderen. Om ouders op een andere manier naar hun kinderen te laten kijken. En we proberen ze in die ene maand. Het is echt. Het is 30 Dagen proberen we ze uh, los te weken van het uh, steeds maar bezig zijn met complimenten geven, en dan zie je ook dat heel veel complimenten uh, uh, nou hartstikke goed, die zes uh, voor Engels, mm -hmm. uh, maar jij kunt toch beter en ouders denken: Van ik ben ik ben mijn kind aan het motiveren, ik ben een compliment ja. aan het geven, terwijl het eigenlijk gewoon een rotopmerking is uh, waar ze een strik omheen doen. Nou, we proberen ouders maar in wacht deze... even misschien klopt, het wel je hebt een zes, dat is op zich goed, maar het kan ja, beter. Maar op het, op het moment dat jij een compliment wil geven, dan geef je geef je een compliment op het moment dat jij wil dat dat kind uh, harder, uh, gaat leren. Uh, harder gaat leren. Zorg dan dat je het proces uh, benoemt wat, uh, wat meneer Brummelmans net, uh, net zegt. Ja, meneer Voordebent, u heeft een aantal kinderen grootgebracht. bij ja. mijn weten. Uh, heeft u het goed gedaan als u dit zo hoort? Uh, nee, ik zit nog even mag, dus. mag ik heel even? Het gaat niet nee. over goed en fout. Het gaat oh. over handig en onhandig. Oké, okay, Heeft u het handig gedaan? Oh. Nou ja, uh, ik heb nog steeds een goede relatie met mijn kinderen. En volgens mij doen ze het goed op school. Maar ik zit ook even te zoeken van wat je nog wel en wat je niet mag zeggen. Stel dat iemand nou goed piano kan spelen. Kan je dan niet zeggen, nou, je hebt echt een, uh, een gevoel voor muziek. Of is dat, is dat ook alweer veel? Nou ja, ik snap de achterliggende intentie. Wel, oh, maar, maar het is niet uh, goed als hij het zo zegt. Nou, Handig of onhandig? Ja, ja, ja het is onhandig. Onhandig. kan op verschillende manieren uitpakken. Maar wat het onderzoek laat zien is... Als je zoiets zegt, bijvoorbeeld, wat ben je talentvol? Of wat, wat ja. heb je, een, een grote wiskundeknobbel? Dan krijgen kinderen het gevoel dat talent iets is... wat ze wel of niet hebben. Maar, ja, je, maar je komt toch om in al die talenttesten en zo? We hebben ja, dat ook bij onze blieft. kinderen gedaan. Ja. Van, waar ja. zit je talent? Welke schoolopleiding ja. moet je gaan doen? Eh, wat voor vak moet je straks gaan doen? Dat heeft toch allemaal met talenten te maken? Dat is ook zo. En ik denk dat het ook iets is wat een afrechtse uitwerking kan hebben. Hmm. Het is ook iets waar, wat misschien niet heel verstandig is... in sommige opzichten. Maar hoe benoem je um, dat dan? Waar kinderen goed in zijn? Nou, je, en, je kunt hoe, hoe, het zien als een momentopname misschien... Ja. Elk kind is in een bepaalde fase van zijn leven goed of slecht in bepaalde dingen. Dat kun je benoemen en het groeiproces sturen in plaats van kinderen te evalueren als maar, persoon. Maar als je daar nou een, een rode draad in ziet van ja. hij is ontzettend goed in gesproken. Verzwijgen ja, de denk ik, niet vertellen. Ja. Niet vertellen? Nou, je kunt daar wel met elkaar over praten, denk ik. Maar ik denk dat het wat een probleem wordt als kinderen het gevoel krijgen... dat het erom gaat wat jij van ze vindt. Mm -hmm. En dat ze uiteindelijk dingen gaan doen om jou goedkeuring te krijgen... in plaats van vanwege een intrinsieke motivatie. Ik, ik heb mijn zoon ontmoedigd om de politiek in te gaan. Hij is het toch niet is niet ja. ja, ja, ik heb niet doen. Mm -hmm. eh, leren vak of zo, maar ja. de politiek. Marie <lacht> van de heel gezond. Ja. heeft u dat waarschijnlijk verkeerd gestimuleerd? <lacht> <laughs> nou, ik denk dat dit heel effectief gestimuleerd is. Doe dat vooral niet. En, en dat, het is voor, dat is voor heel, <laughs> dat veel, is heel, ja. heel veel pubers is dat, is dat een uitdaging. Uh, maar je ziet, uh, je ziet wel dat, dat, dat ouders hier ook echt mee worstelen. En uh, dit is... Dit is ooit redelijk uh, als, als, als iets heel vrijblijvends. Is dat in, in, in 2013 gestart. En als ik dan nu zie dat 90% van de deelnemers zegt. van joh Maar bij ons in huis is er echt wat veranderd. Ja, ja, er, Sinds er is we niet op een andere manier zijn gaan kijken. Op wie iemand is, maar op hoe die zich ja. gedraagt. Je, je, je noemt gedrag en niet uh, wie iemand is. Ja, en het, het allerleukste van deze maand is. Uh, dat het voor alle ouders is. Dus je, We zien ook dat de grootste groep ouders. Dat zijn ouders die geen opvoedproblemen ervaren. Hmm. Uh, maar die zeggen van ik wil een maand uh, me gewoon echt okay. informeren. Vijf seconden om de website te noemen waar mensen zich kunnen melden. Dopapril.nl dopapril Dankjewel. We gaan het paasweekend in, maar niet voordat huisdichter... Uh, Rickert Zuiderveld nog wat kritische noten heeft gekraagd. Hier spreekt Pilatus. Goedenavond, mensen. Wees welkom bij ons feestje op het plein. Het zal gegarandeerd spektakel zijn. En wij vervullen gaarne al uw wensen... U vraagt, wij draaien. Ik, als opperhoofd, heb het programma zelf niet eens geschreven. Want u mag kiezen tussen dood en leven. Het is maar net waar iemand in gelooft. Ja, u beslist, ik niet. Dat is het mooie, als wij de waarheid voor de leeuwen gooien. Zolang u maar tevreden reageert en zegt... ik heb mij goed geamuseerd. Er zijn toiletten. Als u straks moet plassen, vergeet dan niet... Uw handen goed te wassen. Zij, Rickert Zuiderveld. Dankjewel, Rickert. We zeggen ook hartelijk dank tegen Joel Voor de Wind, Dorine Manson, Gerbert van Loenen, Marine van de Wal en Eddy Brunnelman. meteen Bureau Buitenland met Rick Dellaas. Aandacht voor uitstervende talen wereldwijd. Om half negen zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken. Met er in het Nieuwsforum Maarten van Rossum, Sanne de Kramer en Sherry Kuiper. Die nemen met ons de week door. Ik wens u goede Paasdagen. Dag. NPO Radio 1